Gert niet met het noa In Peking geldt voor het eerst Code Rood, de hoogste alarmfase voor smog. Scholen blijven dicht, evenementen in de buitenlucht zijn geschrapt. Bij zware luchtvervuiling moeten fabrieken hun productie beperken en mogen vervuilende vrachtauto's niet de stad in. Veel inwoners van Peking hebben kritiek op het afkondigen van Code Rood. Vorige week was de luchtvervuiling veel erger en toen wilden de autoriteiten niet verder gaan dan Code Oranje.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 Het Westfries Museum in Horen heeft de publiciteit gezocht over de in Oekraïne opgedoken geroofde schilderijen om te voorkomen dat de kunstwerken worden doorverkocht. Hopelijk worden potentiële kopers zo afgeschrikt, zegt het museum. De schilderijen zijn in handen van extreemrechtse nationalistische strijders. Pogingen om de schilderijen terug te halen naar Nederland liepen op niets uit. Ruzies over geld en erfenissen leiden steeds vaker tot een breuk in de familie, dat meldt netwerknotarissen die een peiling heeft gedaan onder 1700 Nederlanders. Bijna de helft van ondervraagden heeft geen contact meer met één of meer familieleden. Behalve over geld gaan ruzies over zorg voor de ouders en het niet accepteren van de levensstijl van een broer of zus. De internationale coalitie tegen IS heeft een kamp van het Syrische leger onder vuur genomen, meldt de Syrische regering. Bij de aanval met vier gewestvliegtuigen zouden drie militairen zijn omgekomen en dertien mensen gewond zijn geraakt. Niet eerder heeft de coalitie onder Amerikaanse leiding de Syrische strijdkrachten bestookt. Het weer vanmiddag vrijwel overal droog en af en toe zon. Het wordt 12 graden. Morgen eerst periode met zon, maar morgenmiddag vanuit het westen regen. Dit was het NOS Journaal. ZFM, Verkeersupdate. Dit is Jolanda van der Velde van de ANWB. Er staan momenteel...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 us De conferentie natuurlijk, na de klok van 1 uur, daar heb ik even naar gezocht. Ik, ik zocht eigenlijk een beetje iets in het kerstfeertje. Ik uh, dacht met onmiddellijk al Fons Janssen met de engel conferentie. Ik heb er een LP van thuis, die neem ik eerder als mee. Maar uh, de conferentie die ik uh, heb gevonden in het computersysteem... die is zo zacht, die kan ik eigenlijk niet uitzenden op de radio. Maar we gaan uh, naar de conferentie tot ziens in de hemel. Misschien dat die wat, uh, wat beter te beluisteren is even kijken hoor, dan moet ik eerst even die andere plaats stopzetten, anders worden we weer twee dingen door elkaar en dat kan ook niet de bedoeling zijn nou, we gaan nog een keer proberen ons Jansen. tot ziens in de hemel uit de, uit de lachende kerk aan tot ziens in de hemel meneer, mevrouw wacht u nog een tijdje of komt u soms al denk niet dat u bij ons een hoop moet laten schieten dat was het slechts om u te leren te genieten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 wie is dan man tent van zijn zater? Wij lachen erop, wij lachen erop, wij lachen ons gelukkig, lang zullen wij leven, lang zullen wij leven in de. 14 engelen voor één mens, liepen we nog één op veertien. En ik heb van tevoren gezegd, dat hou je niet vol. Ik zeg, die mensen planten zich voort en de engelen niet. Ik zeg, dat moet spaaklopen. En het is ook u engelen planten zich niet voort. Nee, nee, engelen zijn alleen mannen. Iedere engel is een engel van een man. Sommige vrouwen zijn engelen, maar daar kun je niet omdraaien.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 Dit is het zogenaamde voorgeborgde. Ja. Ziet er aardig uit, hè? Was er eerst niet, is aangebouwd door de theologen. Ja. <lacht> nou, als u daar het hoekje om gaat, dan komt u in het hiernamaals. Maar dat wist u wel, hoekje om. Ik <lacht> zeg, maak u nog geen zorgen als u nou nog inkopen heeft of zo. Dat. Uh... Dat is een heel groot winkelcentrum daar. Heel groot winkelcentrum. Dan kun je alles kopen. Dan kopen de heiligen ook alles en de aards, vaders, Dat is waar Abraham de Mostert haalt. Dus daar. Ja. Heel groot, dat is net zoiets als de lijnbaan zo. Dat heet natuurlijk niet de lijnbaan, dat heet uh, Maria Boodschap. Dat heet... Ja.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 vragen mij wel eens... hoe weet je dat nou allemaal van de aarde? Dat zit er regelmatig beneden. Ja, ik ben eigenlijk engelbewaarder. Ik sta nou bezelf, hè. Uh... <lacht> nou, tijdje je engelbewaarder geweest... ben ben je ook wel weer eens even de heilige oorlog, toch? <lacht> oh, ik ken een hoop mensen beneden, hoor. Ken u meneer Halkenma uit Gouda? Huh? Heb je drie jaar gehad? <lacht> een hele onnozele man overigens, hoor. <lacht> Onnozele kinderen ook allemaal. Maar zo'n rare man zeg. Als, als hij ze morgens wakker werd. Hè, bad hij meteen zijn ochtend gebed. Ja. Wat? Dat is al zeldzaam vind ik. Maar goed. En, uh, met een bad die meteen erachteraan. Bad hij zijn avond De complete. De heleboel bad. Ja. En uh, nou ik. Uh... Hij zei dan heb je het maar vast gehad. Zei hij. Ja maar ik wist niet dat het bij leken ook voorkwam. Zijn vrouw was weer heel anders, was weer een heel andere uitgave. Zijn vrouw was wel aardig hoor, maar erg van dit hè. Klep, klep, klep, klep, klep. verschrikkelijk zeg. Ontzettend. Maar goed, ze breiden nooit op zondag. Dat niet hoor. En als ze op zondag breiden, haalden ze het op maandag weer uit. Maar erg van dit, klep, klep. Ja, ja. En dacht ik wel eens, nou, het zal misschien in de vaste wel eens wat minder zijn. Maar Op Witte Donderdag liep ze mee in de processie als ratel. Ja.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 Had u reeds een hemel op aarde? Zo ja, wat zoekt u dan hier? Wat u iedere middag het angeles? Als u hier ja invullen, weet je zeker dat ze een omroeper van de karo. Mocht blijken dat u schijndood bent, ben u dan bereid schijnheilig te worden verklaard.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 En allemaal willen de mensen de heiligen zien, hè? Iedereen die boven komt wil meteen de heiligen zien. Sommigen willen de heiligen horen. Van kan je hier ook Veronica horen? Nou... ja, maar dat kan helemaal niet. De heiligen hebben geen tijd, zeg. de heilige. Dieren. Nee, de heiligen hebben hun patronages. Zeg. Ja, de... Ja, de... de een is patroon van dit, de ander is patroon van dat. Dat is nog een hele administratie, zegt Neem de heilige Antonius, zeg, met al die gevonden voorwerpen die nooit worden afgehaald. Of meneer Felix, toch aan zijn nek in de kattenbrood, die man die komt er niet meer uit. Nee, daar hebben ze met de militaire dienst hebben ze beter gedaan, hè. Daar hebben ze twee patroonheiligen voor, één voor de officieren en één voor de soldaten. Jacobus de meerder en Jacobus de dat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 In deze kleine vitrine bevindt zich een zeer pikant voorwerp van voor de bekering van meneer Augustinus. Dat is de scheve schaats die meneer toen heeft gereden. Ja, ook hier in Zand wordt natuurlijk een ijsbaan. Ik weet niet of daar wel eens uh, scheve schaatsen worden gereden. Ik weet niet of Joop van ook wel eens scheve schaatsen rijdt, Joop. Gedaan. Dat heb ik wel eens gedaan. Heb je de U luistert natuurlijk naar Fons Jansen met de conferentie over de Engel. En uh, nou, misschien ik hem nog wel eens volledig draaien. Want daar gaat nog een klein, klein stukje door. Maar als komen we, wat, uh, wat tijd betreft, niet uit. Want Joop heeft ons ongetwijfeld uh, iets te vertellen over het weekend, Joop, toch? Ja, dat heb ik inderdaad. Nou. Uh, het, het is niet een al te druk weekend geweest. Dat heb ik vrijdag uh, al uh, aan uh, Ruud Jansen verteld. Ja. Ja, uh, eigenlijk, wat, wat, wat mij. Er zijn mij twee dingen opgevallen. Eentje, daar ben ik bij geweest. Dat was weer verschrikkelijk lachen. Dat komt straks. Ja. En wat er zaterdag is gebeurd bij het voetbal, dat is. Het grenst eigenlijk aan het ongelofelijke. Nou, ik geef het woord aan mijn collega Dolly Tempier. Die gaat verder met jou dat bespreken. Want, nou, dat is prima. We, we zitten er helemaal Net, klaar voor. Net Charles. of ik verstand voor ja. voetbal heb. Nou, welke sport in ieder geval. Meer dan, Sinter en dan de, uh, de Charles. Sint de Ja, Dan <lacht> <Sinter> <lacht> <Sinter> <lacht> <Scharl. lacht> ja, heb ik weer spijt dat ik jou niet meegenomen heb naar Spanje, jongeman. <lacht> Ach, wat jammer. Dat had ja. ik wel gedaan. Is het, het is ons Was... weer niet gelukt, Joop. Nee, nee, nee. nee, nee. Ik, ik mocht weer niet mee. Nee, nee, nee. Goed. Zeg, vert hey, vertel over dat voetbal. Want ik ben nou wel razend nieuwsgierig geworden, hoor. Ja, wat, wat Zandvoort uh, afgelopen zaterdag presseerde tegen het Amsterdamse Vluggevaardigd. dat ging eigenlijk aan het ongelooflijk. Wat dan? Uh, nou, je weet dat er gigantisch veel wind stond. Uh, bijna een storm. Ik geloof dat uh, het noordwest of uh, Zuidwest 8 was of zo. Ja, ja, ja. Want uh, uh, de, er werd de, nog de, een de, uh, noodsignaal voor Sinterklaas uitgevaardigd. Hè? Van hou je ja, mij er nou, goed ja, vast. Goed. Ja. Maar het, uh, het voetbal ging in ieder geval door ja? en um, uh, Zandvoort heeft het arme vluggevaardig volledig ingepakt en heeft met 12-1 gewonnen. Mijn god. Dat heb ik nog nooit meegemaakt. Het lijkt wel of het dit jaar een feest is, want met de basisschool hebben we die ja? 144 punten gehad en nu 12-1 ja. bij het voetbal. Niet Dat normaal. Nee, dat is, is niet uh, uit te leggen eigenlijk. Misschien zijn er wat verzachtende omstandigheden bij uh, Vlug en Vaardig. Mm -hmm. Ik lees op, op hun website dat er een paar spelers uh, geblesseerd waren. Die waren niet eens aanwezig. Er zijn er twee bij de warming-up geblesseerd geraakt. Maar ja, dat mag eigenlijk, uh, als je een goede selectie hebt, ja. dan mag dat niet zo veel uitmaken. Dan moeten de nee. jongens uit de tweede ook in het eerste mee kunnen mm -hmm. doen. En andersom. Ja. Uh, dat, dat is blijkbaar dus niet gebeurd. Zandvoort, dat, dat speelde in de eerste helft met de stevige wind schuin in de rug. Dan denk je dat dat uh, goed is. Nee, je kan daar niet voetballen. Je kan die bal niet dermate goed doseren dat die niet te hard gaat. Dat mm -mm. is zo gebeurd. Als je gewend bent om een bepaalde afstand overbruggen, heb je daar een bepaalde kracht voor nodig. Yeah. Nou, als dat dan uh, de, te veel, te veel uh, is met die wind erachter, en, dan komen die ballen nergens aan. Het gevolg was dat Zandvoort in die eerste helft, slechts tussen aanhalingstekens vier... Uh, doelpunten maakte. Het begon met, met een doelpunt van uh, Koen Magielsen, die een prachtige interceptie had, uh, de, de keeper volledig omspeelde en scoorde. Even later mocht uh, Maurice Mol een, uh, een penalty nemen. Ja. Hij kreeg een heel klein setje in zijn rug, maar uh, de scheidsrechter legde die bal op de stip. Ja, nou, dan, dan gebeurt dat. Ja. Nou, en uiteindelijk 4-0 bij de Russen. En uh, in die tweede helft werd Zandvoort tegen de wind inspelde. Ja, dan bleek dat het dan toch een team, technisch team is... die die bal in de ploeg kan houden. Mm -hmm. En niet te hoog die bal gaat spelen. Want als je hem te hoog speelt... dan wordt het een prooi van de wind en dan is hij weg. Ja. En dan, uh, dan geef je alleen maar de tegenstander meer kans... om het, uh, bij het doel en eventueel een doelpunt te komen. Um, dat gebeurde niet... Pas bij de Zand van 9-0 kon uh, Vluggevaardig iets terugdoen. Ja, dat is eigenlijk meer omdat Zandvoort niet oplette achterin. Ja, het gaat toch gemakkelijk, weet je wel. En dan, dan is het uh, zo gebeurd. Nou, ja, gelukkig voor Zandvoort, helaas voor Vluggevaardig is dat één keer gebeurd. Maar Zandvoort dat, uh, dat kende met, uh, met de Maurice Mol. Echt een, een, een, een man heeft een match. Die man die, die speelde geweldig. Uh, uh, ik sprak hem na afloop van de wedstrijd, hij zegt, uh, hoe, ik zeg, hoeveel heb je er gemaakt? Hij zegt, drie, want het, het, het, het grootste gedeelte gebeurde eigenlijk, die laatste acht doelpunten gebeurden aan de andere kant van het veld, dan waar ik stond. Ja. Uh, hij zegt, drie. Hij zegt, maar hij gaat er zeven kunnen maken. Hij heeft twee keer de paal geraakt, ja. bijvoorbeeld. Ja. En dan heeft hij nog twee kansen gehad die hij zelf verprust heeft. Ja. Dat geeft alleen maar aan dat, dat, dat hij gretig was. En niet hij alleen, het hele team was echt gretig. En dat is heel belangrijk. Ze ja. hebben afgelopen weken een uh, een, een praatsessie gehad met, met de coach, die was er niet met, met, met een heleboel dingen eens, met name van de laatste wedstrijd. En dat hebben ze goed in de oren geknapt, om 12-1. Ik, ik heb het nog nooit meegemaakt en ook voorzitter Kees van Dijk, die zei na afloop van ja, dit, dit heb ik eigenlijk nog nooit meegemaakt, dat er zoveel uh, punten uh, gemaakt zijn, zoveel doelpunten. Mm -hmm. het, het scorebord gaat niet eens hoger dan negen. Het is maar één cijfer. En als je dan eroverheen gaat, dan gaat hij naar nul weer. Dus het geeft alleen maar aan dat het eigenlijk... dan is dat er 12-1 uit is gekomen. Wel leuk. Ja, maar Sanford is geen op ons nummer één... Uh, buitenvelder, dat, uh, dat blijft ook winnen. En dat blijft twee punten voor staan op Sanford. Als... Zandvoort alle wedstrijden vanaf nu wint, dan worden ze kampioen. Want dan winnen ze ook van Buitenvelder namelijk. En dan zijn ze één uh, uh, punt los van Buitenvelder. Maar ja, um, nogmaals, ik zei het uh, zaterdag ook tegen Rob Harms. Mijn gasbol is helaas alleen maar um, wazig. Ik, ik kan niks zien. Dus dat is afwachten geblazen. Mm -hmm. Nou, dan zondagavond dan was er in... Uh, ...in het restaurant App Food van het Amsterdam Beach Hotel Zandvoort... ...was weer een avond Zandvoort lacht. En dat is een open mic-avond. Eh, dat ja. betekent dat eh, stand-up comedians eh, gevraagd worden... ...om hun nieuwste grappen uit te proberen. <tus> het is dus ook een avond. ...voor gevestigde en niet-gevestigde namen. Nou, dat, dat laatste, dat was duidelijk het geval met... Eh, Thies uh, Russink, die jongen woont in Haarlem, komt uit Windeswijk vandaan, studeert ja. in Haarlem aan uh, uh, een hbo-opleiding in ieder geval. En uh, die was voor het eerst dat hij voor het publiek stond. Die man heeft les, hij heeft gewoon ja. les om dat te doen. Hij moet nog een hoop leren, maar hij had hele leuke grappen, leuke woordspelingen. Ja. Maar wie de leukste woordspelingen had, ja. dat, dat was uh, Dirk Waterreus. Die was al nooit geweest. Arjan Kloton, uh, die was vorig jaar al geweest. En ja, um, ik ben heel gecharmeerd van uh, Esther van Voort. Uh, een, een dame die uh, gewoon durft te zeggen waar het op staat. En uh, eigenlijk, uh, zal ik het netjes zeggen, dingen in de mond nemen die ik niet eens in mijn hand durf te nemen. Nou. So. Nou, dan weten we wel ongeveer uh, hoe de sfeer was. Ja, maar het is lachen geblazen eerste ja. klas. Uh, ja. uh, zij was vorig jaar de allereerste keer, uh, de allereerste of de tweede keer, wil ik vanaf zijn, ook in Zandvoort. Ja. En dat deed ze alles uit haar hoofd. Dat was duidelijk al een... Gerepeteerd stuk. Ja. Uh, gisteren had ze dan uh, wel wat, wat spiekbriefjes nodig. Ja. Maar dat maakt niet uit. Ze heeft geweldige grappen. En nogmaals, de woordgrappen met name van Dirk Waterheus waren grandioos. Mooi. Geweldig. Mooi, mooi. En uh, Arjan Cloton ja, dat is, begint een gevestigde na te worden. Hij is nu iets meer dan een jaar bezig. Hij krijgt nu ook uh, aanbiedingen. Tenminste, ja. uh, er wordt gevraagd of hij van geld wil komen. En uh, hij had een, een try-out, uh, dat was geweldig, als je dat kan maken. En uit zijn hoofden, uh, ja. super. Hij, uh, hij vertelt dan dat hij in de horeca zit en hij krijgt een geweldige bestelling van een groep mensen. En dan doet hij er achter elkaar, ratelt die, die bestelling op. Dat is ongelooflijk dat hij het kan. Ja. In ieder geval, een geweldige avond. Ja. Uh, het, het restaurant was behoorlijk gevuld. Meer dan 30 uh, gasten waren daar. En uh, het was weer genieten. Drie januari zijn ze er weer. En een, dan geef ik op een briefje dat het weer lachen is. Het is echt, uh, zeg maar van half negen tot, uh, tot uh, tien, kwart over tien, uh, is het echt schudde buiken van het lachen. Nou, een leuk zeg. avond. Mooi. Ja. Mooi dat het allemaal hier in Zandvoort kan, hè? Ja, dat, het ja er is. dat ben ik blij om natuurlijk. Ja. En ik mag het gelukkig mag ik het verslaan. Dus uh, dat is voor mij helemaal, uh, <laughs> helemaal klaar. <laughs> ja. Het nuttige met het aangename verenigen, hè? Ja, inderdaad. Ja, zo inderdaad. is het toch? Ja, mooi. Goed. Goed. En dat was, dat was, het, dat was het, Ja, dat was het eigenlijk. Oh, Komende week man. hebben we het wat drukker. Ja. Dan is uh, onder andere uh, Jesse Sanford op zondag. En uh, dan speelt Hildering. Ja. Uh, de, de eerste van het, uh, van het winterseizoen. Ja. En dan is het de opening van de wachtkamer. Kijk, dat is het, was, nou, ja, er is van alles nog ja, ja. moeten te doen. Ja. Uh, maar dat doen we volgende week maandag. Dus je gaat weer uh, de razende reportersrol in. He? Ja. Zo is het. Ik ben het. ik constant mee bezig. Nou, ik ben benieuwd wat we maandag van je te horen krijgen... volgende week als we je ja, weer bellen. Ja, bij leven en welzijn zal ik mijn best doen. Ja, hartstikke mooi, dan doen wij dit ook. Oké, okay, hey Joop, prima. ontzettend bedankt voor je bijdrage weer deze okay. week. Oké, dag Dolly. Dag. Oké, okay, dag. Dag. dag Joop. Hoi. Het nieuws bij ZRM Zandvoort. Met Dolly Tempierik. Ja, ik wilde eigenlijk een update gaan melden van het regionale nieuws. Maar ja, er is niet zo bijzonder veel meer gebeurd uh, vergeleken met een uur terug. Dus het wordt eigenlijk gewoon een herhaling van het regionale nieuws. De politie is op zoek naar een 17-jarig meisje dat sinds zondagavond wordt vermist in Haarlem. Via Burgernet hoopt de politie haar te vinden. Het gaat om een meisje van 17 jaar, 1,58 meter lang, met een stevig postuur. Ze draagt een zwarte jurk met crèmekleurige trui en zwarte schoenen. En de politie roept getuigen op zich te melden via het alarmnummer. En dat is 112. Een voetganger is zondagmiddag lelijk gewond geraakt bij een verkeersongeval op de zeeweg in Overveen. De man stak rond half vier het fietspad over toen hij werd geschept door een scooter. De man en de twee bereiders van de scooter kwamen vervolgens ten val. De voetganger liep bij het ongeval lelijk letsel op en liep hoofdletsel op en brak vermoedelijk zijn voet. De man is na de eerste zorg met spoed naar het vumc ziekenhuis in in Amsterdam overgebracht en de twee personen die op de scooter zaten... zijn na behandeling door de politie thuis afgezet. Een 17-jarige scooterbestuurder uit Hermuid is in de nacht van vrijdag op zaterdag... om het leven gekomen na een val op de Vondelweg in Haarlem. De jongen had zijn vriendin thuis in Haarlem afgezet en hij was rond het tien voor vier s'nachts op weg naar zijn woonplaats toen hij door nog onbekende oorzaak ten val kwam. Zijn bromfiets, maar ook bromfietsonderdelen en zijn helm... kwamen meters verder op het asfalt terecht. Het slachtoffer liep ernstige verwondingen op aan zijn hoofd... en werd met spoed naar het VUMC in Amsterdam gebracht. Daar is hij later overleden. Verkeersongevallenanalyse van de politie doet onderzoek... naar de toedracht van het ongeval. In een huis aan de zuid in Haarlem... is zaterdagmiddag een overleden persoon gevonden. De politie is een onderzoek gestart. Rond half twee werden twee ambulances gealarmeerd... maar de hulp kwam voor het slachtoffer te laat. De politie heeft de woning met lint afgezet... en mannen in witte pakken zijn rond half vier de woning ingegaan... om onderzoek te doen. Het woordvoerder van de politie laat weten dat nog onduidelijk is of het slachtoffer aan een natuurlijke dood is overleden... en dat er daarom onderzoek moest worden gedaan. Dan, Sorry. Dan heb ik nog een uh, kleine tip. Uh, woensdag 9 december uh, is er om twee uur in het Zandvoortsmuseum... een uh, beroemde verhalenvertelster, namelijk Marion Recour. Zij komt verhalen vertellen, begint dus om twee uur in het Zandvoortsmuseum... En uh, u kunt reserveren via museum.zandvoort.nl uh, Ik zag net uh, bij Orno op zijn mobiel dolly... dat er ook nog iets is over een meisje wat... Uh, wat, wat wat vermist is, ik weet niet... Uh, ja, dat is waar uh, Dolly het als eerste berichtje over had. Een okay. 17-jarige meisje uit Haarlem. Ja. Ik kreeg namelijk ook gisteravond een uh, berichtje... een sms van uh, Burger net uh, op mijn telefoon. Ja. En het laatste was uh, om uh, even bij uh, negenen, gisteravond. Een uh, 17-jarige meisje is nog steeds niet aangetroffen. Dan heeft u nog info, belt u dan SVP met 0900 8844. Okay. Dus ik heb nog niets uh, binnengekregen dat het uh, inmiddels... Uh, dat ze was, is. Okay. Ja, dat ze vervolgens okay. is of geen weer? Zomer of hartje winter? Het Westkust weerbericht luidt als volgt. Vanmiddag blijft het droog met geleidelijk enkele opklaringen. De wind waait uit het zuiden tot zuidwesten en is vrij krachtig aan zee... en de temperatuur loopt op naar een graad of twaalf. Vanavond en de komende nacht hebben we een afwisseling van wolkenvelden en opklaringen... en het blijft droog en bij een toenemende zuidenwind daalt de temperatuur naar ongeveer 8 graden. Morgen beginnen we de dag droog met geregeld zon... maar geleidelijk neemt de bewolking toe en in de middag valt er enige regen. De wind waait uit het zuiden tot zuidwesten en is krachtig tot hard aan zee... en de temperatuur loopt op naar ongeveer 11 graden. En dat was dan het nieuws volgens weerman Rico Schreuder. Het liedje van de op Ja, en Dolly had gevraagd om uh, nog een nummer van Sven uh, in zijn rol van Michael Boublé. Dit is het nummer: Hold on. Didn't they always say we were the lucky ones I guess that we were ones Babe, we were ones But luck will leave you cause it is a fate's friend And in the end when life has got you down Why you've got someone here that you can wrap your arms around? So hold on to me tight, hold on to me tonight. 'Cause we are stronger here together than we could ever be alone. So hold.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 They always say we were the lucky one. Sven Duif, tegenwoordig opererende onder de naam Sven Davis met Hold on, een liedje bekend van Michael Bouvet. Sven was hier slechts 17 jaar oud toen het opgenomen werd. En inmiddels uh, wordt hij 23 lentes, dus uh, ja, het is alleen maar gegroeid in zijn stemgeluid. Ik draai hem voor Dolly en het was het liedje van de sidekick. Orno heeft ook een, een mooi nummer aangevraagd van Annie Lennox. Hoe kom je bij dit nummer, Orno? Ja, het is een beetje uit de kerst Omdat we nou toch uh, richting de kerst gaan. Ja. Uh, dit is een, film, een uh, liedje van haar uit uh, de film Scrooge uit 1988. Oké, okay, en het dus is zodoende. dacht ik van: nou ja, we gaan misschien uh, de kerst. We gaan kerstliedjes. Uh... Put a little love in your heart. Ja. Toch? Yes. Uh, uh, ik had hem net voorstaan, maar inmiddels, uh, omdat ik een ander liedje gezocht heb, is dat weer, <laughs> weer verdwenen. Dus ik ga hem even voor je opzoeken. Put a little. Luisteraars, dat moet je dan intypen op de computer. En dan, dan moet hij uh, vanzelf, ja, dan moet die, uh, vanzelf uh, tevoorschijn komen, als het goed is. Put a little love of your heart. Ik heb... Oh, ik heb Heilo, dat, dat liedje is wel opgenomen door uh, een heilopartiest. Ja, ja, ja, ja, het is een uh, nummer uit 1969 van... Ik zag het net op, uh, op internet, maar... Ja. Nou weet ik niet meer, de naam is me ontschoten. Oké, oh, oké. Okay, okay. Nou, ik moet even, ik, ja, ik moet, je zal het altijd zien het komt, komt voor 30.000 mensen komt het voorbij het liedje, en net van de versie die wij nou weer zoeken nou de eerste keer had je hem heel snel ja, ja. Ik ga nou, ik ga had nog... je wel op Annie Lennox uh, ja, ja. Uh, het is niet van de yogurt mix toch hè? Uh, dat zou ook nog kunnen zijn. Nee, nee, nee, nee, dat was echt uh, als je op Annie Lennox uh... nou ik heb hem gevonden Zo. ik heb hem ge... oh, Al Green met Annie Lennox samen nou dat is ook mooi toch ja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 I never seen such a situation.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 About, what about your vine brown phrase? Yeah. So crazy about your face. I've been thinking about you van de London Beat. Nou, die hadden we net al gedraaid, dus dat gaan we niet nog een keer doen. We gaan uh, uh, u nog wat uh, rook in de ogen uh, strooien. Dat uh, doen we met de bevoers uit Enschede. Uh, Onno, oh jij bent ook nog uh, paraat. Uh, nou, oh, heel snel dan. Het, het klaart gelukkig een beetje op het weer. Het is, uh, ja. Ja, het is wel zacht voor de tijd van het jaar. Hè? Het is wel zacht, Daar waren we het he. over ja. geweest. Hè? Ja, dat zeker. Ja, ja, ja. Ja. De nachten kunnen wel eens een beetje fris zijn. Maar, uh, ja. koud, maar uh, de, de dagen, dat is echt... Uh, ja... Dat zeg ik al, heb ik al vroeger eens een keer gezegd. Uh, van, uh, nou, binnenkort, uh, als je naar Zandvoort gaat, er uh, staan er gewoon gewone bomen. Maar uh, palmbomen gewoon, uh, groeien <laughs> er dan uh, standaard uh, Wie weet. Uh, aan de boulevard. Ja, en er staat misschien hier op de straat, hier op de Tolweg in Zandvoort... ...staat misschien ook de zee. <laughs> ja, ja. En, ja nou, dus, dus, dus, dat, dan gaan we met, dat, dus, een, boot, tot, gaan we met een bootje he? naar de studio. <laughs> naar, tot aan Amersfoort zou dan uh, de zee uh, of zo komen. Oh, is dat zo? Dus ooit eens een keertje... Ja, heb ik ergens oh, deze keer zo'n dus bewering. Uh, we moeten toch verhuizen naar uh, het oosten? Ja, ja we het land. moeten wel naar het oosten. Ja, willen we droge voeten houden. Nou ja, daar komen ook de wijzen vandaan. Dus uh, ja. uit het oosten. Ja. Dus, uh, <laughs> we zijn er morgen weer luisteraars met een nieuwe aflevering van Zandvoort Lunst. We gaan eruit met het nummer van uh, De Buffoons, uh, Smokeheads in Your Eyes. Ik wens u allemaal een hele uh, fijne maandag nog toe. En uh, nou, wat mij betreft uh, tot morgen. Tussen de middag. En Orno, bedankt voor je komst ja, naar de studio. Gedaan. En tot de volgende keer. Ja, nou leuk. Gezellig. Hoi. Hoi hoi. smoke, smoke, smoke, smoke, smoke, Ask SMOK. me. SMOK.